Doven en slechthorenden kunnen vanaf maart volgend jaar overal en altijd 112 bereiken. Het Korps Landelijke Politiedienst heeft speciale software ontwikkeld voor mobiele telefoons, waarmee doven met een agent in de meldkamer tekstberichten kunnen uitwisselen. Nu zijn er ook al apparaten waarmee doven en slechthorenden in noodgevallen de meldkamer kunnen bereiken, maar die werken alleen thuis en zijn bovendien groot en duur. Het Israëlische leger heeft het internationale recht geschonden bij de bestorming van een konvooi met hulpgoederen voor de Gazastrook. Dat zegt de commissie van de VN-Mensenrechtenraad. Die noemt het geweld dat werd gebruikt bij het enteren van een schip buitenproportioneel. Pro bij de bestorming kwamen in mei negen Turken om het leven. Israël verwerpt de conclusies en noemt de commissie bevooroordeeld. CDA-wethouder Wienans van Maastricht is afgetreden. Aanleiding is de gang van zaken rond de aankoop van het MVV-stadion. De raad was woedend omdat de voetbalclub nog een schuld heeft van 80.000 euro. En dat was tegen de afspraak in. Wienans hield de eer aan zichzelf toen de raad op het punt stond... een motie van wantrouwen tegen hem aan te nemen.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 Want er zijn er een paar. Ja. Om vijf uur half elf in het kader van Noord-Holland Biennale. Is Biennale. Boulevard wekelijks bezig op het Venemaplein. Twee van deze artiesten komen vertellen wat ze allemaal aan het intekenen zijn. En dan? Ja, nee, ga doen. Nou, ik wou jouw je eigen naam eens nee, laten nee, horen. Nee, nee. Klaas Koper doet volgende week voor de laatste keer zijn roep in Zandvoort. Want hij houdt erop, hij is tachtig jaar ja. geworden.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 alle een keer een bingoavond, dus geld aan ons geschonken en ook uh, de beelden, van de kunstenaars, het boekje 'De gedroomde zee'. De opbrengst daarvan was ook voor uh, het ligt hier ja, ik zie het. voor Kiba Home. Bedankt. En dankzij al die acties hebben we al het nodige kunnen bereiken om, om maar kort iets te noemen: de nieuwe badkamer, dus die is volledig gerenoveerd. De keuken, nou.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 Nou, ja, ik bedoel, we, we willen meer, maar ja, dat natuurlijk. is. Uh... En, nou. en daarom ook het benefiet-diner. Diner's moet ik zeggen, want het is 12, 13 en 14 oktober. Ja. Uh, in het ROC? Ja.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 allemaal ver van mijn bed show wat ja. doet dat met u ja. als als voorzitter van zo'n zo'n stichting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 L Estate che passa in fretta, l'estate che torna ancora, i giochi messi da parte per ruga.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 Uh, voor, de, voor het gebied. En uh, daar is een grote tekening met de begeleidende tekst uit voortgekomen. 27 x 50 meter staat hier. Dat is op, minimaal. Dus nog minimaal. Hij kan ja. het nog groeien, Naar maken er ideeën komen. Hij is iets groter, ja, ja klopt. Wat is, uh, wat is je opgevallen tijdens die gesprek? Dan kan jij het beste oh. zeggen. Nou. Oh, wow. um, ik denk een soort moedeloosheid van bewoners en bezoekers. Nou, met name bewoners, ja? want die hebben natuurlijk al wat langer mee te maken. Maar uh,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 Ja, het, is... het, het sluit wel mooi aan ja. met het hele, met het, ja? hele het is uh, goed om met de mensen in contact te komen, want als je dan uh, erover spreekt, en, uh, dan komen zij ook weer met verhalen en ideeën. Dan kan je er weer een hoekje bij tekenen, ja. met vierkante meter. Uh, ja, wijze... We hebben wat vrije ruimte over gehad. Het ja, ja. is dus eigenlijk meer van, hé, hey, wat ben je aan het doen met dat... Ja, ja, dat is ja, echt, ja, ja. Uh, ja. Maar dan volgt er volgt dan weer een, uh, een gesprek, toch? Ja. Mensen die daar wonen, die, wat uh, oh, ben je aan het doen? Ja. Ik heb voor jou al een keer gehoord van, nou laat maar zitten, want er verandert toch niks. Ja, nou ja, dat, dat, uh, dat zeggen ze inderdaad ook.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 Uh, 20 jaar goede ideeën. Ik heb eigenlijk ook een idee. Uh, je, hebt, je hebt zoiets <laughs> van... Benieuwd? Ja, ik gooi hem er gewoon uit. Uh, kijk, ik ben uh, een aantal Engelse badplaatsen ooit uh, geweest. Een paar. En wat mij dan opviel, van, hadden ze bedacht, waar aan zee, een soort van, van crescent idee. Ja. Is dat niet iets?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 Ja, En een uh, over... ja. Geven we Remo die Biaze de opdracht om dat te gaan bouwen? Want die die, die, oh, nee, zo, die dat... kan wel wat met cirkels. Ja, die kan wel wat ja. met cirkels. Ja. Als je nou uh, dit project nog eens bekijkt, twintig jaar plannen, uh, in, een, uh, in een korte tijd heb je nieuwe plannen gekregen van bewoners, uh, toeristen. Hoe zie je dan die toekomst daar van de, de Middenboulevard? Ja, dat is dan uh, lastig. Ja, dat, is een, dat is een lastige. Ja, dat is een heel lastige dan vragen, ook.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 dus ja, wat er, wat er de toekomst, van komt, dat laten we open. <laughs> dat ja, kan we van alles. We in ieder geval dat er nu uh, ja, wat eerder besluiten genomen worden... en dat er daadwerkelijk iets gaat komen. Al is het dan maar een, een goede opknapbeurt. Ja, alles dat, is een uh, likje verf. Dat zou verf. Ook wel geen kwaad kunnen. <laughs> ja, daar rommelt het al een beetje over, ja. de zandvoort over die opknapbeurt. Dat, uh, dat, dat uh, is ook vaak genoemd, schoonmaken en een likje ja, verf. Het gewoon zichtwerk. Ja, voor een aantal mensen die hadden ook zoiets van... Nou, het is een, uh, gewoon een goed plein waar... Uh,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 er allerlei opblaasbare ja. dingen stonden. waar ja. ja, ja. waren Gaan kindertjes de helemaal tevreden en waar waren helemaal gek ervan. Ja. Ik ga nog een verder terug. In mijn <laughs> tijd, dat ik nog klein was, Toen stonden er van die, van die, auto, uh, van die dingetjes uh, waar je een kwartje in moest gooien. En dan ging zo'n ding rijden. Die stonden, dat, dat weet ik ook nog, dat het naast ja, ja, ja. een tolfie ja, raam aan iemand, gestaan klopt. Ja. Dus eigenlijk, eigenlijk uh, no. gebeurde er wel eens wat op dat plein. En, en dan is het toch wel geluid overlast of... Uh,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 Komt er, uh, komt er een speciaal moment? Ja. Er komt zeker een speciaal moment. Ja, daar wil ik even naartoe. Het uh, streef is, het uh, hangt natuurlijk heel erg af van het weer, wat op dit moment niet altijd uh, goed meewerkt. Ja, je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van ja. iedereen, hè, ja. met het weer uh, met het teken. Dus, maar we proberen hem op uh, uh, 3 oktober te presenteren. We dachten dat het ook de open atelierroute uh, is. Dat is een zondag, hè? Ja, dat klopt. klopt. Oh, ik 2 en 3 is de open. Ja. open op weer. Ja, is en dan het. willen we hem op uh, 3 oktober willen we hem, uh, ja, in ieder geval met de festiviteit uh, presenteren. Met uh, een lezingje en een toespraakje en zo. Leuk. Dus, uh, ja, het ja. Is een uh, grote knaller. Wordt een goed feest. Ligt je, lig je op schema <laughs> ja, ja. Omdat ja, je net even het weer ja. noemt. Ja. Dat, dat, ja, dat weer is wel, wel een beetje lastig, ja. maar... Uh...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 Zongen en gefloten in de straat. Had de slaversjongen nog een opera, para? De mensenlaar kon zingen. De stond nog nu, maar ieder had zijn eigen stem. Op elke steiger klonken lieden van Palmyas of Jeruzalem. Stoel, klonk in de convectie een mooi meisjespoel. Dromend van de prins van weet ik veel, die ze zou ontvoeren naar zijn luchtkasteel. Wilfus en Drie, bestond stond nog niet maar op ieder had zijn eigen stem. Ja, Ja, dat is wel erg hard hoor. Eindelijk, eindelijk, ja, eindelijk, eindelijk heb je het een keer gedaan. Ja, mag het? Ja, ik, ik, ik? Ik wil dat gewoon doen. Dat en vind ik nou leuk. Koepertjes, al die kopertjes. Ja, rustig aan, het is één keer in het jaar mag dat. Dan hebben we Maaike Koper, Klaas Koper en ik. Zijn de gek. Ja, en en, en dan eindelijk dan, gaat zijn jongensdraad in vervulling. En dan hebben we even geen, want het gaat allemaal van de zendheid van Klaas ja. af. Dus uh, Ja, <laughs> <laughs>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 Oh, okay. Wat was dus... eigenlijk het eerste commentaar toen je daar mij liep? Niks. Ik had geen commentaar. Het was alleen maar Zo positieve stil. reacties. Positieve reacties. Want weet je ook nog die eerste dan, zin? Als dank daarvoor ga ik vaak wel eens heel vlak voor ze staan om op de klink te slaan. Ja, ja. maar weet je ook Dat nog... Dat is heel leuk. We zijn toch dood. Weet je nog ook de eerste uh, tekst die je uh, deed in 1994?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 in oktober nog naar Elburg toe. En uh, als ik daar nog uh, redelijke kans houd, dan maak ik nog eventjes af. Dus maar dat hebt... zijn drie concours in het land. Tot, uh, na Zandvoort nog drie dus? Ja. Okay. Elburg, De Rijp en Deuren, als ik het goed ja, en maar Ik hard... heb je twee jaar geleden nog in De Rijp gezien. Want <laughs> het stond je mooi in de sneeuw, zeg. Ja, maar ik woon wel. Ja. ja, dat vonden we ja, ook. Dan was. komen de echte, dan komen de echte kusten, jongens, komen ja, dan ja, naar ja, ja, ja. Ja, uh, ja. In Harderwijk uh, hebben we volgens mij ook een beetje kust. Dat is een havenplaats. Dit jaar weer gewonnen ja. en, uh, en verleden vorig jaar ook trouwens. Ja. Uh, is ja. Harderwijk jou gunstig gezien? Zitten daar mensen die uh, fans zijn van jou en zeggen ja, van, misschien nou, misschien uh, wel, misschien wel. <laughs> ja. ja. Uh, je had daar ook had ik uh, begrepen een nieuwe tekst uh, ja. gedaan. Ja.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 Om het we weer te gebruiken. Ja, dat, dat mag wel, maar ja, ik zou je vertellen, ik heb volgende week een ontzettend strak en druk programma. Ja. Ja. We hebben 19 omroepers. Dat is nog nooit in ons schilder gebeurd hoor. Nee. Dat betekent 19 omroepers, ze mogen allemaal twee minuten roepen. En geeft dan de. de, de, de... Geef de commentator dan ook nog, nog een minuut om, om te presenteren. Dat is 19x3 minuten. Dat is 57 minuten. Dat is een uur. Dat is langzaam. Lang hij staat toch hier, ik heb ook een ja. uur ingevuld. Ja, nou, het, uh, het programma staat hier dus ook al. Het is een uh, zwaar programma hoor. Nou ja, um, aan het verzoek van Jaap kan je altijd nog uh, de week daarna voldoen. Kijk, dat bedoel ik maar. Gewoon rustig aan. De week maar... daarna. Ja, dat ja. ja, is goed.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 Dan komt het zangduo Quinty en Maral. Ja, dat is de eer die vulde de eerste pauze. Ja, Die, die hebben dat we al een keer gezien zijn toch? zijn dezelfde die ooit aan dat kunstfestijn in het paviljoen meegedaan hebben. En die verleden jaren ook al in de eerste pauze opgetreden hebben, die komen uit Rotterdam. En uh, ah, dat is een heerlijk duootje. dat zijn meisjes van 14, 15 jaar geloof ik. Die Quinty die zingt ook in, uh, in Oliver in, uh, in België. Mm -hmm.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 En de rest zijn gewone Hollanders. Je hebt mannen, vrouwen en, en Belgen. <laughs> mannen, vrouwen en Belgen. Mannen, dus het is vrouwen. een internationaal vervoer. En wat ook heel leuk is, dat wil ik toch wel even zeggen. De jeugdomroeper van Zwolle komt ook mee. Die is 12 jaar. Een die heerlijk hebben, veentje. Oh, die hebben dus twee omroepers. Je hebt een, een, een, een omroep en een junior. Okay. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Twaalf jaar. En ik heb vorig ah, ja. verleden jaar mogen wezen in Zwolle. heb ik in de jury gezeten. Er waren zes, zes kinderen die zich daarvoor opgegeven hadden.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 Beugen, wat is Kijk, dat nou Kijk, dat weer? bedoel ik nou maar. Daar zit, nou zit ik nou met een zandveranderd. Ik kan van jou nog wat is... Nou ja, je gaat nou wat dat is Beugen, dat is op het strand. Vanaf het strand vissen. Maar dan niet met een werphengel, maar, zeg maar met een vliegerlijn.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 En Nee, beugen dat is niet voor genalen, beste ja, maar jongen. <laughs> maar, dan en dan we die... heb je zes van die beuglijnen. Ja. Dus die gooi je er om de beurt erin. in. En als de zesde er erin is, dan ga je de eerste er weer uithalen om te kijken of het anders zit. En zo blijf je heerlijk bezig. Ja. En als het een kwalitatief goed visje is, kunnen we hem altijd ergens uh, op het strand, uh, paviljoen uh, geloof, ergens bij niet. Bouwers, ja, uh, allemaal, kunnen allemaal, we dat ergens doen. Gaat die naar huis, toe, Dan wordt hij ja, op de verloren slaad omgegeven. Ben al hem in, in het in pannetje gaat doen. In een pannetje. Nog ja. even terug naar het concours.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 Maar ik, ik, ja, ik hou er niet van. Ik wil graag iets voordragen Authentiek? wat ik, uh, wat ik, wat ik zelf, zelf achtersta. Zo'n tekst van mij die ligt veertien dagen op tafel. Is het ook een stukje... En dan nou, s'nachts af en toe eruit. Dan, oh, dan schiet er een eruit binnen. binnen ja. eruit. Is, is het ook een stukje authenticiteit? Zo met een duur woord. Hè, een beetje authentiek moet het zijn. Dus uh, dat je niet uh, hè, tekstschrijvers uh, erachter uh, staat. En daar laten waar je je ja, stem moet ik, ik, gebruiken. Noem maar op. Het, het wordt dus al langzamerhand een beetje een professioneel circus. Als ik het zo ja, hoor. Nou, ja, dat, word, dat ben ik helemaal met je eens. Nou, ja. ben ik ook met je eens. Is het goed. dan ook maar uh, beter dat je dan denkt van... Nou, oh nee, nee. Want ik, nou, ik dacht dat ik me nog wel weet te handhaven. Dus ik, uh, ja. ik, ik, loop, ik loop niet meer uh, dagelijks in de prijzen. Even nog één ding. Want, uh, wat ik zo leuk vind aan die dorpsomroepers. Uh, Klaas, jij bent een verfend fietser. Maar ik kwam Gerard Kuipers tegen. En dat Op was de motor. Het, uh, grote motor <laughs> hoor. Uh, dus uh, zeg maar allemaal iets. Uh, ze, jullie, uh, alle twee hebben jullie wel wat. Ja, met maar... die twee